Juris Stubenitski met het NOS journaal. De wedstrijd PSV verleg tussen de gemeente Eindhoven, clubs KNVB en de vervoersbedrijven. Blijkt dat het vervoer voor de fans van Feyenoord op zo'n korte termijn niet is te regelen. De KNVB had dat als voorwaarde gesteld. Maandag wordt overlegd wanneer de wedstrijd wordt ingehaald. De topper was al verplaatst van zondag naar dinsdag omdat PSV vanwege een gestaakte Europa League wedstrijd langer in Portugal moest blijven. Strijders van de islamitische staat hebben vanuit Turkije de Syrische stad Kobani aangevallen. De aanval begon met een zelfmoordaanslag met een autobom bij de Turkse grens. Daarna braken gevechten uit tussen IS en Koerdische strijders. Daarbij zouden 30 doden zijn gevallen. Er wordt al twee maanden gevochten om Kobani. De Chinese hoofdstad Peking voert een rookverbod in. Vanaf 1 juni mag er in alle publieke ruimtes, zoals kantoren en het openbaar vervoer, geen sigaret meer worden opgestoken. Wie het rookverbod overtreedt, kan een boete krijgen van 25 euro. Het plan moet volgens het stadsbestuur van Peking voorkomen dat miljoenen inwoners ziek worden door roken. De Egyptische oud-president Mubarak wordt niet langer vervolgd voor het laten doodschieten van demonstranten bij de volksopstand in februari 2011. Volgens de rechtbank in Cairo is er geen bewijs dat hij hierbij was betrokken. De uitspraak betekent niet dat Mubarak vrijkomt. Hij is veroordeeld voor corruptie en er lopen nog allerlei rechtszaken tegen hem. Watervogels en boerenlandvogels hebben het moeilijk in Nederland. Uit de jaarlijkse vogelbalans blijkt dat het aantal boerenlandvogels pijlsnel achteruit gaat. En watervogels doen het ook een stuk slechter. Volgens de vogelbescherming komt dit onder meer door verdroging en intensieve landbouw. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het gaat licht vriezen en het blijft droog. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en het wordt dan 2 tot 7 graden. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht. tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. En daardoor staat er ook file op de A 27 vanuit Almere, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Lunetten 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Langs. De entree is gratis. De AWB Autoverzekering slaat je niet alleen af voor jezelf. Nu ik. Oké. Okay. Ja! Ontvang nu, naast een goede service, één jaar gratis inzittende verzekering. Bereken snel je premie op awb.nl/slash autoverzekering. AWB brengt je verder. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. En als ik het eerste plaatje in het derde van Zalvoet op Zaterdag zou beluisteren... dan denk ik van, hé, die ken ik ergens van. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè. Uit 1984 komt hij om precies te zijn. Die gouden oude is weer onder handen genomen, Marius. 30 jaar later. En niet voor zomaar iets. Eerst was het voor Ethiopium, voor de droogte... en nu is het voor de ebola-crisis in West-Afrika. En nou weet ik ook waarom ze het Bente 30 noemen. Ja, 30 jaar later. En Bente 20 was er ook. Dat is 2004. Hebben ze ook ge gemaakt. Maar dit is Band 830. Met onder andere... He, hoeveel stemmen herkende je? Noem maar eens een paar op. Oh, jeetje. Zal ik je wel? Uh, ja, ik sluit even een rondje over. One Direction. Ja? ja. Heb je gehoord? Sam Smith heb je gehoord? Ed Sheeran. Emily Sunday. Uh, Ellie Goulding. Rita Ora Bastille. Guy Garvin. Uh, Chris Martin van Coldplay. En Bono van YouTube. Oké. Okay. Dus echt, uh, de, de, de, ieder jaar, iedere tien jaar moet ik bijna zeggen, uh, als we hem opnieuw uitbrengen, vernieuwen ze de, de, de, de groep wel met mensen natuurlijk. En dit jaar was voor het eerst dat ook de tekst is aangepast, uh, speciaal voor de ebola crisis in West-Afrika. Weet je wat leuk is? Hij wordt goed in Europa ontvangen, want ik begrijp dat hij inmiddels al in de Eurobreakdown staat. Ja, vorige week is hij binnengekomen in de Eurobreakdown en deze week is hij gestegen alweer meteen naar de elfde positie. Dus dat is alleen maar een goed teken, want uh, storten allemaal op Giro555. Ja, de actie loopt deze week, hè? Ja. Giro555 geeft tegen ebola. Correct. En tevens zeer juist. Dit uur in de... Your breakdown mag ik zeggen. Ik ja. stond op zaterdag. Ja, ja, ja. <laughs> ja schuld. Uh, hebben we natuurlijk... Uh, uh... <laughs> Het dier van de week. Hij is leuk. Ja, is mooi. Een <laughs> beetje beroepsdeformatie uh, voor mijn eigen programma. Nee, Kleine Om half uh, vijf hebben we het dier van de week Nina. Om kwart voor vijf hebben we uh, het gedicht van de week. Het grote boek. Sportnieuws in het kort komt voorbij. En uh, ja, nog andere leuke berichtjes. En alles veel muziek. muziek. Alles wat, alles wat ter, ter tafel komt. Zo, zo. Ja. Ja. dat doen we. Ja. WPTTK. straks om zeven uur mag je weer verder hoor. Met je eurobreak. Heerlijk. He? Moet je niet gaan verspreken. Moet je geen zoveel op zaterdag <laughs> zeggen. Ga mijn best doen. Schiet die op.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 A journey I just don't have The Savage Garden and To The Moon and Back. Ja, Maurice en ik hadden het even over social media. Ja, juist. Ja, te belangrijk hè, tegenwoordig, social media. en uh, die, die Cf... ontkomt er niet meer aan. CFM heeft ook een Facebook-site, ZFM Zandvoort. Daar vind je hem op. Ja, De afgelopen week is wel weer het een en ander gebeurd hè, op die uh, Facebook-site van ons. Ja, zeker weten. Als ik kijk naar uh, vorige week vrijdag, begin ik dan even. Daar op de Facebook-site is het uh, Weekend van Zandvoort. Bleef je mee met Zandvoort. Ik lees hem even voor. Gisteren werd er in druk bezocht pluspunt de winnaar van Vrijwilligersprijs 2014 bekendgemaakt. De winnaar is geworden? De ijsbaan volgens mij ja, toch? Ja. CFM feliciteert alle vrijwilligers. En dan gaan we naar dezelfde dag toe. 22 november is de stemming geopend. Welke stemming? Nou, de stemming van de vinyljaren. De top 30 die op 17 december aanstaande tussen 1 en 5 wordt uitgezonden. Op 24 november hebben we... Het bericht van CFM Lunch. Ik zit even te, te, te, te browsen ertussen. 25 november. Wat is er 25 november gebeurd? Weet jij met je hoofd? Uh, nee. De raadsvergadering live op CFM Zandvoort. Kijk, ja. En het was een hele korte ditmaal. Ja, het was inderdaad een hele korte. Uh, reeds enige vergaderingen is er al een irritante brom hoorbaar. Daar weet je van, hè? En die is gelukkig uh, opgelost. Ja, dus de gemeente heeft maatregelen genomen en uh, apparaten laten vervangen. En CFM uh, heeft zijn bijdrage geleverd en de zender doorgemeten en daarna... Extra veel getest. En de bron was niet meer. Waar nee, maar ik heb hem niet gehoord dinsdag. Ik ook niet. Dus Kijk. voor de luisteraars uh, voortaan de raadsvergadering... gewoon live te horen bij CFM vanaf 8 uur, hè? Vanaf het begin. Ja, correct. Op 26 november. We hebben net uh, Iris Jansen erover gesproken. De Serious Rescue Run. Vorig jaar was het een groot succes met maar liefst 66 deelnemers. Maar nu is het ook weer een groot succes geworden... met maar liefst 480 euro. Niet te weinig. Uh, mooi bericht van uh, Crush. De coverband die live bij een uh, mooi café in de Lauren Hardy te zien is. Onder andere Herman Brood, R.E.M., Golden Earring... David Bowie, Goede Doel, uh, David Bowie, sorry. Goede Doel et cetera, et cetera. Het was 26 november om 11.43 uur 43 geplaatst. Misschien wel leuk dat je de tijd ook weet. Uh, ja, dat, ik skipper even door. Het was weer lekker belangrijk. Ja, maar goed. <laughs> maakt niet uit. Afgelopen woensdag heb uh, de redactie een uh, mooi bericht geplaatst... over ZFM TV... Kun je er meer al vertellen over CFM TV, Rob? CFM TV elke vrijdagmorgen te zien op uh, kanaal 40 digitaal via Ziggo. Zeker de moeite van het kijken waard. Want alle recente evenementen die uh, plaatsgevonden hebben in Zandvoort worden gefilmd en die zie je dan terug en op de vrijdagmorgen. En afgelopen vrijdag was de presentatie van het boek uh, Joods Zandvoort... onder andere te zien op CFM TV. Donderdag uh, is Alternative FM aan bod gekomen op de ZFM uh, Facebookpagina. Want, ZF, uh, want uh, die avond in Alternative FM is project Jean te gast geweest tussen 8 en 10 uur S avonds. Zij is, de, zij is bij de singer-songwriters een van de finalisten bij de Grote Prijs van Nederland geweest. Uh, zij is, huh? is singer-songwriter... Finalist, Grote Prijs Nederland, volgende maand in Paradiso Amsterdam. Ik doe hem even zo. Ja, er is net de presentator <laughs> erbij hè. Ja, ik word er <laughs> helemaal zenuwachtig <laughs> van dat ik het verkeerd voorlees. <laughs> <Of>, uh, <laughs> um... <laughs> ik ben er even kwijt hoor. Ben, ben je ook kwijt? Maakt niet uit. Het hoofdorpse tweetal van uh, Nexo Shape heeft een tijdje terug uh, de studio bezocht voor het programma Alternative FM. Op Vimeo je de, uh, kun je een akoestisch optreden terug beluisteren. Via de link die daar staat. even naar de CFM Facebookpagina of op de CFM app. Donderdag was uh, Wendy uh, uh, 16 jaar en één dag. Om precies te zijn. Want uh, woensdag was ze jarig. En de, de eerste door Rabobank talentenplan gesponsorde les heeft ze toen gehas, gehad. Van de Olympisch Grand Prix ruiter Patrick van der Meer. En we hebben het over Wendy Moore. Ja, de enige echte Wendy Moore die we volgen voor het uh, talentenplan van de Rabobank. Uh, Zandvoort rijdt door. Dat is gisteren geplaatst. Ja, ook een uh, live optreden. Ook een live optreden van uh, Sam Sexton. Uh, Hoofdgast was uh, Ronnie Brouwer. En uh, de Toco uh, Drama was de gast. Theatergezelschap. Prestatie Ruud Jansen Techniek. Ik zou niet weten wie dat heeft gedaan. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Wat vanochtend was. Hé, hey, filletje was op hier. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Wat de. de, de, de, de uh, de gasten van Goedemorgen Zandvoort kan je dan allemaal vinden. Ook op de Facebookpagina. En uh, twee filmpjes van Sam Sexton. Oké, okay. nou, reden genoeg om uh, de ZFM Zandvoort uh, pagina toe te voegen... bij jouw social media Facebook. Of uh, download anders gewoon even de ZFM Zandvoort app. He. Dan krijg je die berichten ook binnen. Nu 355 personen die hem leuk vinden. Ik ga voor de 400 deze week. Mesdames en s'il vous plaît, soyez voor Aaron Chupa en Charles I'm an Albert Charles Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and Messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Shupa et Albatraoz. C'est parti <laughs> I got it. It Klap jou eens, hè? <applaus> Klap, zie Ja, heel goed. Uh, gisteren rolde weer uh, Softwood uh, Draai door in Zierver uh, met collega Ruud Jos. Ik zie de grote voetstappen van uh, Ruud nog steeds op het plafond zitten. Ja, hij mag wel het plafond wel even schoonmaken, ernaar, want zijn schoenen waren niet schoon genoeg. Nee, misschien. volgens mij wel. Nee. <laughs> Deze ontzieling hoorde je, hoor je de single van uh, Lionel Richie. Het is tijd voor een politiebericht. Ja, even een kort politiebericht. Want uh, op Twitter kwam uh, net binnen: dat er vanmiddag is ingebroken in een auto uh, op de parkeergarage in Haarlem, op het Houtplein, op verdieping min 1. En graag zoeken ze getuigen, Iemand die iets gezien of gehoord heeft. Dus neem even contact op met politie. halen via 0900-8844... Als je wat gezien of gehoord hebt van de inbraak in de autoparkeergarage parkeergarage Plein. Dus 0900-8844. CFM Race Radio. Pit Report. En dan gaan we door naar sportkort En we beginnen met de Formule 1. Ja, want de Formule 1 seizoen van dit jaar zit erop. Geen die het vorige week uh, zondag gemist hebben, was de laatste race uh, van dit seizoen in Abu Dhabi en uh, Lewis Hamilton is daar met 384 punten wereldkampioen geworden. Op de voet gevolgd door uh, Rosberg, beide van het Mercedes-team. Red Bull Racing-team uh, is derde geworden en vijfde. Derde voor Ricciardo en vijfde voor Sebastian Vettel. Maar waarom begin ik over Formule 1? Ik ben zo benieuwd hoe Max verstappen het gaat doen. Wat jij? Ja, ik vind het wel leuk hoor dat hij meedoet. Hij, hij gaat het zeker weten goed doen in de vrije training. Heeft hij al uh, mee mogen rijden. En uh, heeft hij al ontiegelijk goed zijn best gedaan. Maar wie wordt nou zijn teamgenoot binnen het team van Red Bull? In eerste instantie zou het... Uh, zou... Ik zit even te zoeken hoor. De, de spraken van zijn van iemand anders. Maar uh, officieel gaan ze het maandag bekendmaken. Maar ik kan het alvast bekend gaan maken voor je. Want het is al gezegd door een krant in het buitenland... Carlos Sainz Jr. wordt volgend jaar teamgenoot van Max Verstappen. Dat heeft Toro Rosso wel al bevestigd... maar officieel doen ze het dus pas maandag. En waar komt hij vandaan? Uit de Formule 1? <lacht> <lacht> Zoiets? <lacht> um, uh, ja, ik moet even hele goede ogen hebben... want ik heb het uitgeprint voor je. Maar een uh, Spanjaard... Spa een, Spa een Spaanse man is het. Oké. Okay. Een Spaanse man die bij uh, Toro Rosso uh, in het team komt. Toro Rosso, uh, we gaan door met de Toro Rosso-traditie. Om de jongere coureurs van het Red Bull-programma te helpen... met de eerste stappen in de Formule 1. Al dus teambaas Frans Tost. Ik heb Carlos veel progressie zien maken in de lagere klasses. Altijd zichzelf zien verbeteren. Met als hoogtepunt zijn winst dit jaar in de World Series. Ik heb ook de dag onthouden dat hij uh, de STR8 testte op Silverstone... Uh, hij verraste de engineers en mij die dag met zijn volwassenheid en snelheid. Al dus de teambaas. Ik ben benieuwd. Een jong team voor Toro Rosso, voor Red Bull... met uh, Carlos Sainz Jr. en Max Verstappen. Het wordt spannend in 2015. Zometeen het dier van de week. Maar is de eerste single van Raccoon. Hij is zo mooi. Brick by brick heet hij.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 songs tears are like diamonds because nothing here is ever good Ben ja, een beetje fan van Raccoon? Uh, Jazeker. Ja, weten, mooie weten, muziek, weten, weten wel. Mooie muziek, hè, Maurice? Heerlijk. Ja, maar uh, bereiken ze het ook in Europa? Goeie, nee, prestaties? Nee, nee, ja, redelijk, maar nog niet goed genoeg. Uh, jammer genoeg. Maar misschien dat ze met dit nummer uh, verder doorbreken. Kijk, weet je wat het nadeel is van Europa? Ze lopen af en toe een beetje achter sommige landen. Kijk, ja, dus... Dan moeten, moeten we snel veranderingen brengen. Dan heb je zelfs Britney Spears met Toxic. staat <h> zelfs nog in de Toxic bij sommige landen. Dan, ja, dat ben je niet. Dat meen ik wel. Hmm. Het is bij ons alweer weer een gouden oude. Ja, inderdaad. Het uh, herinnert zich deze nog, nog, nog, Ja, zo, nog. zo is het. Even dus is uh, al vijf, zullen we gaan doen het dier van de week? Ja. Zullen we hem doen? Ja. Nog een keer proberen? Ja. Doe maar. Maar is het niet. Oh nee, ik moet het zelf doen. Oh, sorry, ik denk misschien heb je nog van uh, vorige week uh, Albert-Jan opgenomen. Want het is, hele, het is weer hetzelfde uh dier. Nina namelijk, want Nina is een prachtige poes om te zien. Ze is een beetje verlegen, maar als je haar eenmaal kent... wil ze best wel even geuit worden... en komt ze met veel geduld uiteindelijk ook op schoot. Ze heeft uh, altijd alleen gewoond... en is ze geen kinderen of andere katten of honden gewend. Ze vindt het allemaal erg eng. Nina zoekt een huis waar ze alle aandacht voor haar alleen heeft. Bij haar vorige eigenaar ging ze niet naar buiten... maar in het asiel ligt ze graag in een mandje in het zonnetje. Een huis met een patio of balkon zou voor haar dus ideaal zijn... Ze krijgt uh, voor. Mm, ja, als je weet wat het is, vertellen we. En dat gaat prima. Komt u snel eens langs om kennis te maken met Nina... in het dierentuin Kennemeland op de Keesomstraat 5 in Zandvoort-Noord. U kunt ook contact opnemen met ze via 023-571-3888... 023 571, 023 571 of via dierenthuis Dierenbescherming nl voor Nina... Dankjewel Maurice. Dat wat betreft het dier van de week. Door met de muziek. Hier is de Peter Schack Band. Nu toch echt donker te worden, hier is al voort, ja. En dat deze muziek op de radio, wat wil je nou nog meer? Jorden? the clapton and change the world. Het is de tijd voor het gedicht van de dag. Het grote boek van Sinterklaas. December gaat komen... De dagen zijn kort. De Sint is alweer in het land. Ik hoop dat het avondje heerlijk wordt. Een mand met cadeautjes gevuld tot aan de rand. Ik hou van de Sint en de Pieten, het paard. Ik heb al een heleboel wortels bewaard. Maar er is één vraag waar ik antwoord op zoek. Wat staat er in het... Wat staat er in het grote boek? Het boek van Sinterklaas, sta ik erin? Aan het begin of sta ik ergens achterin? Dat weet geen kind helaas. Wat staat er in het grote boek? Het boek van Sinterklaas. Sta ik erin? Aan het begin? Of sta ik ergens achterin? Als Sint op bezoek is, dan ligt het op schoot. Hij bladert erin met een frons. Er staat een groot, rood kruis, er staat een groot kruis op. Het is mooi donkerrood. Het gaat allemaal over ons. Zou alles erin staan? Dus ook van die keer dat ik belletje trok bij die oude meneer. Mijn driftbuien, het geplast in mijn broek. Staat dat er allemaal in? Wat staat er in het grote boek? Het boek van Sinterklaas, sta ik erin? Aan het begin of sta ik ergens achterin? Dat weet geen kind helaas. Stel Stint, die is s'nachts met zijn knechten op stap... en ik pikte het boek even mee. Gewoon vijf minuutjes, alleen voor de grap. Wat is dat een spannend idee. Ik streepte heel vlug al mijn kwaad en kwaad weg. En ik schreef bij mijn naam wat een engeltje zegt. Dit kind verdient extra cadeautjes en koek. Wat zou dat mooi staan in het... Wat zou dat mooi staan in het grote boek. Weer een heel mooi gedicht van de dag bij CFM op de zaterdagmiddag. Dankjewel Maurice. Graag gedaan. Dat ging je goed af. Jawel. Jawel, jawel. Ik denk dat ik dat vaker ga doen. Ja, morgen mag je het weer doen. <laughs> Kwart voor vijf. Ja, Zondag. ik het er. Heel erg goed. Je hoort het grote boek van Sinterklaas. Het gedicht van deze zaterdag bij CFM. Op 106.9 Deze man ken waarschijnlijk allemaal af van The Promise You Made. En die single heeft hij niet alleen gemaakt. Nee, onder meer ook deze. You're just around the corner. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat uh, betreft dit programma. Zandvoort op zaterdag. Het zit erop, Morri's Mulder. Op de pop. Op en de pop. Het is weer op. Het is gedaan. Drie de... uur lang Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met veel plezier gedaan. was gezellig. Ja, zeker weet. Ik hoop dat de luisteraars het ook gezellig vonden. Ik ga er wel vanuit overigens. Morgen zijn we er weer op. Ook dan weer tussen 2 en 5 op de zondag. Ja, met... en Zandvoort op zondag. En ik ben er vanavond weer om 7 uur. Op 7 uur dus met een Euro Breakdown. Nou, ik wens je heel veel succes met die uitzending. <laughs> ja, ik denk ja. dat er wel van leien dakjes al Even een beetje rustig aan, een beetje rustig aan. He? Je stem een beetje... Ja, ik moet mijn stem een beetje sparen. Een beetje laten wel. rusten. Dan komt ja. het helemaal goed. Morgen weer een vol programma, Zandvoort op zondag. Rob, dank je wel. Ja, graag gedaan. In maandagmorgen wordt deze uitzending herhaald... Tussen 8 en 11 uur, dus nu even voor 11 uur. Een goede maandagmorgen. Goede goedemorgen, Zaterdagavond. Neem een lekker kopje koffie. En, en we, zijn, of een we zijn er morgen weer, mo. Yo! Dankjewel en bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Hoi!